Dit is Carolijn Barry met het NOS Journaal. De meeste Europeanen hebben vandaag gestemd voor het Europees Parlement. De christendemocratische fractie EVP wordt kleiner... maar blijft de grootste partij in het parlement. De populistische partijen en groene partijen... staan op winst in de voorlopige prognose. De opkomst is met gemiddeld 51 de hoogste in 20 jaar... In Eindhoven zijn honderden jongeren de straat opgegaan... om te demonstreren tegen de anti-islambeweging Pegida. De sfeer is grimmig. Volgens de politie gooiden jongeren met stenen... naar de tien aanwezige Pegida-leden en de politie. De Pegida-leden wilden varkensvlees eten voor de al fouka moskee in Eindhoven... om te protesteren tegen de Ramadan en de invloed van moslims. 400 buurtbewoners op straat werden door de politie op afstand gehouden. De politie breekt de demonstratie nu af.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 Op Twitter wordt gemeld dat veel bewoners in dorpen en steden... niet meer thuis durven te blijven en s'nachts de straat op zijn gegaan. De president van Peru riep in een tweet op tot kalmte. Tennisser Robin Haase is in de eerste ronde van Roland Garros uitgeschakeld. Hij verloor in vier sets van de Duitser Philipp Kohlschreiber. In de eerste game van de derde set kreeg Haase publiek mee. Hij trakteerde het stadion bijna op bier... Haasen sloeg bij zijn service drie keer de bal op het net. Hij beloofde iedereen bier als dat bij de volgende opslag weer zou gebeuren. Maar die bal ging ruim over het net. Het weer, een regengebied, trekt vanavond van west naar oost over het land. Later in de avond en in de nacht wordt het weer droog. Morgen zijn er perioden met zon en blijft het vrijwel overal droog. Het wordt 17 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.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 Thank you.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 Motion. Thank you for listening to Peaceful Radio. Please visit my website at www.perpetual motion.net.